We zijn weer. Het is vandaag zondag 25 februari 2018. En, uh, ja, de Olympische Spelen zijn afgelopen. En ja wat nog meer. Aha. Ja, het gaat, de komende week uh, gaat het flink vriezen. En straks om 9 uur begint uh, Jacco met zijn uh, derde deel weer... Van Natuurcast. En dat zal dit keer iets langer duren dan normaal. Bijna drie kwartier. Maar we gaan gewoon door tot tien uur. Misschien dat Joko uh, nog even live erbij komt. Uh, naar zijn programma. En um, oké, okay, jij. Um, goed. Um, we gaan muziek draaien het komende uur. En uh, tot negen uur, dus. Of nee, tot tien uur, sorry. Of was het nee, tot negen uur. Is... <laughs> ik ben een beetje in de war geloof ik. Ja, het is twee minuten, drie minuten, bijna drie minuten over, acht. Ik ben DJ Aap en... Uh, juist naar Hallo Radio. Je kan ons vinden op www.haloeradio.nl En uh, daar ga je van alles vinden, ook over uh, radio Over uh, zeezenders. En uh, ja, ook een natuurpagina, er staan een paar uh, linkjes, uh, waaronder die van de uh, podcast van Jacco. Natuurkast, gaat over de natuur, hè? de naam zegt het al, over de natuur. En uh, ja, je moet zelf maar luisteren, straks om negen uur. Uh. Het is hartstikke leuk. Ik heb het al, al beluisterd, het is natuurlijk een podcast en die heeft hij vandaag plaats. Dat kan hij ook in onze uitzending horen, elke zondag vanaf negen uur. Nou, in het eerste uurtje ga ik de muziek draaien. En het wordt uh, vanavond alleen maar bluesmuziek tot negen uur. Dus uh, het is echt vrije muziek, het is geen commerciële muziek. En uh, ja, dus uh, ik heb al uh, hier wat, wat uh, klaarstaan mensen. <coughs> een beetje schor geloof ik, maar goed. <laughs> Doet niet zo te zaken. Wel, um, we hebben hier een, uh ja, ik zit even te zoeken jongens. Even kijken hoor. Oh ja, hier heb ik het. Oh, maar even kijken. Hé. Hey. Oei, oei, oei, ik zit te zoeken. Oh ja. Ik heb, een, ik heb het al, ik schrok al bijna, ik dacht eerst dat ik een lege map uh, zag, maar dat was gelukkig niet het geval. Maar goed, jullie uh, hoorde je zo luisteren, uh, uh, Dave Inbenen met Plug and Play en dan we gaan we voortaan aan uh, het begin uh, van uh, het programma draaien. Het was al eens een keer eerder uh, onze beginshow geweest. Nou, ik vind hem zo goed dat ik het maar weer eens terug heb gehaald ja je hebt hem zo tussendoor wel eens eerder gehoord dus <lacht> oké okay, nou, son of my fears is het volgende nummer met Daisy May <lacht> Bugs are dead on the rain. The cross is twisted, the stars that must shine. Dus dat was Daisy May met Some of Fears. nou zeg ik wel dat we muziek draaien, maar het klonk toch meer jazz, maar ja, de tekst is geloof ik wel blues, dus ja, dan is het blues, hè, zang tenminste. Oké, okay, we gaan weer verder naar de volgende, ik wil niet al te veel kletsen, en ik denk dat ik af en toe eens twee plaatjes achter elkaar draai en dan pas aan en Afkondig. Kunnen wij ook doen. Maar goed, we kijken wel. Het loopt tot negen uur. Het is onder andere alweer... Brrr, kijk eens even. Tien over acht alweer, jongens. Jongens, het gaat dit daar toch snel? We zijn al maar net begonnen. Oké. Okay. Muziek. En... Ja, het komt volgende nummer. En... Dat is... Uh, Tally Home, Rope River... Uh, ja... Rope River Blues Band. Ja, duidelijk blues. Also, oud oh, jazz, dus daar weet ik het ook niet meer hoor. Maar goed, het noemt ik het. Tally ho. Bluesband met Tally Ho. Ja. ja. Jullie weten de website van Haloa Radio. Daar hebben wij ook onder andere zaken over staan. Over ja, radioamateurs. Weet je, tegenwoordig op de 17 cm band Ja, er is tegenwoordig niet zoveel meer op te horen. Maar je hebt tegenwoordig ook repeaters. Op de 17 cm mc je weet wel die bakjes die je vroeger altijd in de jaren 80 en 90. Hé, hey, wat is dit? Oké. Okay. Um, een of andere update, maar dat komt later wel. <laughs> een andere keer, ja, ja. Ja, dat is wel lastig als je alles via de computer doet hier. Hè. Maar goed, dat maakt niet uit. Um, we gaan gewoon vrolijk verder. Maar leuk is even die site even opzoeken. Kan het jullie laten, laten horen. Man. Ik mag natuurlijk niks laten horen uh, van... Uh. Kijk hoor. Nee, wacht even. Oeh, jongens, het gaat weer van alles fout hier. Ja, het is een live-uitzending, dus ik kan niet knippen, hè. Dat is, <lacht> dat is het probleem juist. Dus, maar aan de andere kant heeft het ook wel weer charmes, hè. Dan zit ik even te zoeken, ja. Ja, dus -raad, ja. ja dat doen we hier maar even... Um, als je dan naar de radioamateurpagina gaat van aloharadio.nl, kijken we even samen mee. Dan zie je ja, een foto met uh, drie portofoons. En dan ga je naar beneden toe en dan zie je iets uh, over uh, ja, radio uh, middengolven toestanden radioamateurs, ham radioamateurs. Maar je hebt tegenwoordig ook repeaters voor 70 mc-bakjes. Ja, wat ik al zei, vroeger was het illegaal, voor 1980 was het illegaal. Um, ja, alleen als je echt een vergunning had, mocht je uitzenden. Maar nou, ja, toen kwam de 70 mc-band 40 kanalen. 4 watt <coughs> tegenwoordig op de AM ook al 4 wat uitzenden, 40 kanalen en hoef je geen vergunning te hebben, alleen een goedgekeurde bak en je mag er niet aan rommelen lopen. Ja, ik bedoel, ja, je kan toch nog een kilometer of 60 mee komen als dus je geluk hebt uh, misschien nog verder dan, of heb. maar je hebt tegenwoordig repeaters. dan kun je dan, ja, een soort tussenstation en dan kan je nog verder wegkomen landelijke CB repeater en die staan landelijk uh, ja, door heel Nederland he en uh, het werkt als volgt, het systeem. Dat ga ik even uitleggen voor de liefhebbers van Radio uh, MC, amateurs, of weet ik veel. Ja, je moet dan allemaal uh, software hebben voor je computer. Want het werkt natuurlijk ook uh, met je computer. En dan kan je gewoon je, je zender aan laten staan. En dan kunnen mensen zeg maar... Uh, ja, uh, kunnen dan via jouw uh, repeater uh, doorzenden over een ander kanaal. Een ander die luistert toch weer uit. en die geeft dan weer antwoord op het volgende kanaal weer naar jou toe. En zo kan je dan nog grotere afstanden afleggen uh, via de CB-repeater. Zo werkt dat ook in de hamwereld, in de uh, originele uh, radioamateurwereld. Uh, daar hebben ze repeaters uh, dan, uh, ja, daar moet je voor betalen als je een zendvergunning ja, ja, hebt. Elk jaar moet je tegenwoordig betalen. Een levensbedrag per jaar. En dan mag je ook van die repeaters van de ham uh, gebruik maken. op de 2 meter en op de 70 centimeter band. En op de 27e Zee is dat dan. Uh, ja, kan dat ook. Hè? Dus zoals uh, ik zojuist al heb uh, uitgelegd. Daar moet je wel wat, uh, wat apparatuur voor hebben. En dan kan je je eigen aanmelden op de website. Uh, dat, dat is uh, CB repita dus uh, gewoon CB repita achter mekaar.nl en dan uh, kan je daar alles vinden. Hè? Je kan uh, dan uh, ja, uh, hele uitleg hele de uitleg erin Maar goed, we gaan weer muziek draaien. Anders dan uh, wijken we te veel af. Want het is eigenlijk een muziekprogramma, ja. De volgende is Arn Bang Husby met Storm Blues. Daar komt ie. Ja, jullie weten het, s'nachts vriest het. Hè? En uh, we krijgen vanaf uh, ja, vanaf vanaf een strenge vorst s'nachts. En overdag gaat het dan een paar graden vriezen. Nou, dan had ik ergens gelezen dat je dan de uh, vogels moet voederen. Ja, dat hoeft eigenlijk niet. Ja, als er sneeuw ligt wel. Maar ik bedoel, ze kunnen overal komen. Hè? Ik bedoel, er, uh, ja, zaad uit bomen, noem maar op. Ja, voeder is eigenlijk helemaal niet nodig. Want... Die vogels kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. en bijvoeder heeft eigenlijk geen zin. Behalve als er een dik pak sneeuw ligt dan wel. Als er sneeuw ligt moet je dat wel doen. Maar ja, je kan wel water geven. Maar dat zou ik eh, toch maar eventjes... Dan uh, kom ik even op het terrein van Jacco natuurlijk. Maar goed, zou ik toch maar even zo slim zijn... om er een beetje uh, uh, suiker er doorheen te doen... dat het niet zo snel bevriest. Dus uh, geen zout... Maar dan kunnen ze niet tegen. Gewoon een beetje suiker en dan bevriest het niet zo snel. Of doe het in een bakje die een beetje afgeschermd is, waar ze in ieder geval wel bij kunnen. Dat het water niet zo snel bevriest. En uh, ja, bedoel. Uh, maar bijvoerderen, ook als het vries, is helemaal niet nodig. Behalve als er sneeuw ligt. Dus uh, mensen, ja, ik zie ook wel eens in de stad mensen. En dan heb ik het zeg maar op dagen dat normaal weer is, dan gaan ze. Uh, ...duiven voeren. Dat is allemaal onzin. Die beesten kunnen prima voor zichzelf zorgen. Ik denk dat het toch een beetje een manie is... Van, uh, ...van bepaalde mensen. Die vinden ja leuk om eentjes te voeren. naar nou, brood is zo en zo funest voor eenden. Dat moet je nooit doen. Uh, wat wel, ja... ...wat kun je ze wel geven. Nou, misschien ook wel zaden of zoiets van zaden. En, uh, maar ja, brood is hartstikke slecht voor... Uh, voor die beesten. Echt, ja, mee, we maken het niet uit. Die eten alles. Dat zijn echt alles eters. Maar voederen, het is echt niet nodig. En want eh, er is genoeg eh, voedsel te vinden, echt, geloof me nou. Ik bedoel, eh, het is eh, eigenlijk overbodig om eh, dieren in de natuur te voederen. Behalve met sneeuw of als er voedselschaarste is, bijvoorbeeld. Eh, ja, ik zou, zou zeggen, hou eh, de website. Eh, in de gaten van bijvoorbeeld natuurmonumenten. of vroege vogels. van de VARA, BNN. Of BN. Ja, BNN, hè. of van andere natuurorganisaties. Hou dat een beetje in de gaten. Kom je genoeg tips tegen? of ga googlen desnoods. Goed, we gaan het volgende nummer draaien. En volgens mij. hebben we die nog niet gehad. My boomer and my, but uh, nothing much. Yeah, ja, yeah. Ja. Van My Bubba and My. Met Nothing Much. Het is meer een country-nummer. Het is niet echt blues. Hè? Want ja, ik heb het allemaal gedownload als bluesmuziek. Onder de noemer blues. Maar eh, ik heb gelijk maar één of twee nummers gehoord die echt blues klinken. Maar ja, goed. Het zal wel aan mij liggen. Ik weet niet, ja, het is wel een website met uh, rechtenvrije muziek. Dus copyright uh, music, zeg maar. En uh, ja, er wordt, uh, als er maar de naam blues in het liedje voorkomt, wordt hij als blues gekenmerkt. Wat helemaal geen bluesmuziek is. Dus het is duidelijk country. Dus uh, country en western. Maar goed, maakt niet uit. Het is een leuk nummertje. En uh, maar ja, de hoofdmoot is blues. Dus ja, ik hoop dat de volgende ook echt blues is. Ik heb sommige liedjes wel, wel, wel een beetje uitgeluisterd al. Maar ik denk, ja, dat uh, goed ma maakt niet uit. Het tot... oh, <laughs> maakt niet uit. God Godver... Ik mijn check op de grond, jongens. Moeten we niet hebben, verdorren nog een toe. Ja, jongens. Ja, wij gaan niet vloeken op de radio. Ik weet het, het, mag niet. Maar ja, het mag niet. Het is niet netjes, laten we het zo zeggen. Dat gaan we ook niet doen, hè. Maar mijn check viel op de grond. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Ja, jongens, hè. En uh, uh, uh, het is uh, dus namelijk zo. So. Hallo Radio, dat klinkt naar meer... Uh, inderdaad, dat, uh, dat is ook zo. Het klinkt ook naar meer. Dus uh, goed, we gaan nou, niet al te veel uh, kletsen. We gaan lekker muziekje draaien, luisteraarsjes. En uh, het volgende nummer is... Uh, ja, ja. Ja, dus improvisation 3 van Matthew V. KTRD t r d en and Andro m wat een naam zeg. Jongen <laughs> jonge, jonge. Maar goed... To Vicky, Theardy en Ondro M. Met Improvisation 3. Oké. Okay. Ja. Het <laughs> is alweer half acht geweest. Ja, het gaat snel, hè. En we zitten alweer op de helft. Ja, geen negen uur, Jacco. Met uh, <guss> Natuurcast, deel 3. En nu is het tijd voor Arnold Husby met Warm Dark Shuffle. Shuffle. Ja, ik stel me zo voor. dus is zo lekker voor de open haard. En uh, ja, meestal voor een open haard. Zo lekker in de winter. Gezellig bij het knoppend haardvuur. Een dierenhuid op de grond vlak voor het haardvuur. Ja, en uh, ja, je hebt mensen met gekke ideeën. Die, die, ja, een, een, hond, een hond, een hondenvocht. Het is wel heel erg raar hoor. Maar ja, weet je hoe ik er zo op kom? Ik bedoel, eh, a dog with the no bone blues. Een hond zonder skelet, zonder botten. Ja, en toevallig heet de band Mud Dogs. En ja, ze zingen over een hond zonder botten. Hm, een beetje raar hè? Oké, okay, nou, hier komt hij dan. No bone blues, Talk with the no bone blues. Couldn't fail to lose, It's no bone. With a no bone, no bone can win blue. Voordeel heb je wel als je geen botten hebt. Je kan ze nooit breken. Oké, okay, goed nou. We zijn aan een volgende nummer en uh, dat heet uh, Dark Country Road van uh, Norval en die Alex. Vrije muziek voor jou. It's just a dark country road Thursday seven o'clock Where am I gonna go on this dark country road Alex met de uh, Dark Country Rose. Ja, mensen. Ja, dat is me wat zeg. Ja, het is uh, koud buiten. Ja, het wordt uh, nog kouder. Ja, ja. Het wordt nog veel kouder. Het wordt vanaf woensdag ook 8-9 graden onder nul in de nacht. En overdag net iets boven het vriespunt. Dus zie ik je je schaat zo weer uit het vet halen. Hè? Dus ja, ik had zocht net wat leus, maar ik ben het alweer kwaad. Potverdrie nog en toe. Nou ja, zo, so, zo. Uh, so it. Um, Oké, okay, ik zit hier te zoeken. Oh ja, ik heb het al gevonden. Ja. <laughs> Oké, okay, mensen. Dus uh, goed. En de volgende nummer is uh, Loco Loco of Lobo Loco. Hij <laughs> is een beetje gek, hè? Ja, dat is een beetje... Ja, mensen, ja. helemaal knettergek. Lobo Loco met... Uh, Ice Crocodile Blues. Locolobo met IJs Krokodil Blues. Heb je tegenwoordig ook wel IJs Krokodillen dan? Nou ja, zo. So. Oké, okay, Ludog met Waste My Time. Everybody's got something to lie about And everybody's got something to lie so And everybody's got something Zoals Loodog met Waste My Time, tijdverspilling. Ja, we hebben nog negen uh, minuten voordat Jaco straks met zijn natuurcast gaat beginnen. Deel drie alweer. En uh, oké, okay, volgende nummer is uh, The Traffic Blues met Sweet Swing. Vous êtes tous reconnu coupable et condamné. Pour trafic de blue. Dat was Traffic the Blues uh, met Sweet Swing. Oké, okay, we gaan uh, naar het uh, volgende en laatste nummer. En dan om um, negen uur begint uh, Jacco met zijn programma Natuurkast. En om um, kwart voor tien ben ik weer bij jullie terug, samen met Jacco. Dan zijn we uh, samen live in de lucht... En uh, ja, het volgende programma is natuurlijk van tevoren opgenomen. Het is een podcast die pas vandaag de lucht is in gegaan. Dus je kunt je ook apart beluisteren. Dat zal je wel van jamgen horen. We gaan nog één nummer draaien. Dat is uh, Regis V. Gronhof met Dreaming of the Good Times. Tot over een uur en drie kwartier? Ja. Nee, nee, ja, nee, ja, over drie kwartier. Dus ja, tot zo. Doei. Ja. welkom bij Natuurkast uh, nummer 3 alweer gaat snel uh, de vorige keer uh, is ongeveer uh, 25 keer uh, beluisterd op Soundcloud en hij is ongeveer 10 keer tot 12 keer uh, gedownload via archive.org dus uh, in het begin dacht ik nog van uh, nou het, het, gaat echt, uh, het gaat niet echt hard, daar stond maandag of dinsdag nog op vier luisteraars nou, doe ik dit pas voor de derde keer, dus dan ja, mensen moeten het maar net weten te vinden natuurlijk en weten dat het bestaat. Maar uh, een aantal mensen hebben het uh, rondgedeeld en daar ben ik heel erg blij mee. Dat vind ik heel erg fijn, dankjewel. En uh, nou, we zitten nu op 25 luisteraars in een week tijd, wat ik uh, ja, persoonlijk helemaal niet, uh, helemaal niet zo slecht vind. Ik heb een berichtje via Twitter gestuurd naar Staatsbosbeheer en naar natuurmonumenten om te zeggen dat ik hun activiteitenagenda behandel en ook met de vraag of dat mocht ja of nee, uh, of ze daar een probleem mee hadden of dat ze dat juist misschien erg leuk vonden of dat ze bepaalde uh, suggesties hadden waar ik dan aandacht aan zou kunnen besteden. Nou, helaas heb ik van uh, geen van beide een reactie terug ontvangen. Uh, ja, ik ga er vanuit dat ze ontzettend veel tweets uh, ontvangen door de week, dus uh, ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Hè? Dat uh, dat maakt niet uit. Ik ga het ook wel beperken uh, de natuuragenda's uh, bespreken, want uh, ja. Dat kun je eigenlijk veel beter natuurlijk op hun websites uh, lezen. Uh, dus ik haal uh, wat mij leuk lijkt, die haal ik eruit. En, uh, de ene week zal ik met natuurmonumenten beginnen... ...de andere week met Staatsbosbeheer. Zoals ik al zei, ik heb geen voorkeur voor een van de twee. En ik, uh, ik pak de, per weekend pak ik er ongeveer... Nou, ...ergens tussen de twee en vier activiteiten... Uh, pak ik eruit. Dus uh, twee of vier stuks van Staatsbosbeheer En twee of vier stuks van natuurmonumenten. Qua activiteiten. En probeer een beetje verschillende dingen eruit te halen. En uh, nou ja, ik hoop dat jullie die dingen dan leuk vinden. En dat je eventueel naar de site gaat. Uh, om te kijken wat ze verder nog organiseren. Of misschien wel om lid te worden. Uh, Hoeft voor mij niet hoor. Maar... Ja, dus, uh, ik denk dat we altijd zijn leden kunnen gebruiken. Maar dat moet iedereen maar voor zichzelf. Uh, dit is geen, uh, geen advertentie voor, uh, voor welke dan ook. En ik heb eigenlijk nog niet gekeken of Gelderse landschappen... of dat andere organisaties ook nog een activiteitenagenda hebben. Maar luister je naar dit en behoor je bij een organisatie... die activiteiten of dingen in de natuur organiseert... Stuur mij een, uh, gewoon een mailtje. Uh, dat kan naar natuurkastgmail.com. Natuurcast natuurcast.gmail.com Stuur daar een mailtje in of onder de Twitter of op de Soundcloud of waar je dit ook gaat vinden. Uh, laat daar een berichtje achter en dan vind ik het ook wel. En dan ben ik uh, altijd bereid om dat in de uitzending te noemen... Uh, wil je op een andere manier aan de uitzending meewerken dan kan dat ook uh, hetzelfde verhaal eigenlijk hè? laat een berichtje achter op Twitter stuur me een, uh, een PM op Twitter of naar mijn uh, naar mijn e-mailadres toe en uh, ja, mocht je in de podcast zelf willen, zou eventueel kunnen uh, ik weet niet precies hoe we dat dan moeten doen nog even, maar uh, dat kunnen we altijd uitvogelen ik heb deze week ook uh, wat andere muziek uh, gedownload. Dat is uh, copyright-vrije uh, muziek. Dus uh, copyright... Uh, dat wil zeggen dat daar vaak rechten op uh, berust op muziek. En ik kan natuurlijk geen Rolling Stones of Beatles of dergelijke draaien. Want daar moet je voor betalen om dat te gebruiken in je podcast. En wat ik dus zoek is dus muziek die... ...af en toe even tussen het praten door... ...kan, kan draaien... waar geen recht op berust... Uh, ...en die ik dus gewoon... Uh, ...vrijelijk kan uitzenden... ...dus... Uh, ...dat heb ik nou... Uh, ...gevonden op een paar websites... ...en... Uh, uh, nou, die ga ik dus... Uh, ...die muziek ga ik dus gebruiken... ...dus nou, ik ben hartstikke blij... ...dat ik jullie allemaal weer luisteren. ...dit is uh, de derde podcast... ...van Natuurcast... Deze is zondagavond is deze ook weer uh, te beluisteren als onderdeel van uh, Aloha Radio. Daar wordt hij zo rond 9 uur volgens mij wordt hij daar uitgezonden uh, en die kun je vinden op wwwaloharadionl livestream. Dus www.aloharadio.nl/schuine streepje livestream. Uh, dat is eerst altijd uh, muziek van 8 tot 9, als ik het goed heb. En om 9 uur komt mijn uitzending en daarna hoor je mij vaak live in gesprek met DJ Jaap. En dan zou je mij ook nog een berichtje kunnen sturen en dan kunnen we daar eventueel als onderwerp over hebben in de uitzending. Behoort allemaal tot mogelijkheden. Nou, ik ga zo eerst beginnen met uh, de activiteitjes van Natuurmonument deze week. En daarna gaan we over naar de activiteiten van Staatsbosbeheer. Uh, denk eraan, mocht je zondag, uh, dat is 25 februari, mocht je weten wat je dan nog kan doen, dan kun je beter of naar de websites gaan of naar podcast nummer 2 luisteren. Dus de activiteiten die ik zo ga bespreken zijn voor het volgende weekend. Dat is 3 en 4 maart. weergeven dan ik in de vorige podcast deed, omdat ik meer andere dingen in de podcast ga doen, meer uh, andere dingen ga uh, bespreken of vertellen. Dus uh, daarom uh, kort ik de activiteitenkalender in, maar de activiteiten die ik bespreek, behandel ik dan ook in zijn geheel, zeg maar. Ik begin met uh, wintervogels kijken in de Akkerdijkse plassen. De locatie is dus Akkerwijkse plassen. Uh, het gaat om zaterdag 3 maart. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Niet veel meer, dus als je dat wil moet je heel snel zijn. En je kan je aanmelden op de website van Natuurmonumenten, dus www.natuurmonumenten.nl en uh, daar kun je het uh, stukje activiteiten... en daar vind je dan dit weer. En het gaat om zaterdag 3 maart wintervogels kijken. En het gaat om 9 uur s ochtends. Het kost 8 euro voor niet-leden. 5 euro voor wel-leden. En... Uh, nou, het is dus wintervogels kijken in de Akkerdijkse plassen. Op een steenworp afstand van Rotterdam... ligt het natuurgebied de Akkerdijkse plassen... Je zou het niet zeggen, maar hier aan de A13, verstopt door bomen en struiken, liggen een historische boerderijen uit 1666 en een natuurgebied vol met bijzondere vogels. Eén keer per jaar kun je dit bijzondere natuurgebied in en dan kun je wandelen en vogels kijken. In afwisseling van rietland, bosjes, plassen, grasland, zorg ervoor dat veel verschillende soorten vogels hier naar voedsel komen zoeken. Voldoende rust hebben ze daar, broeden doen ze daar. De aardse plassen zijn een ware oase voor vogels in de drukke randstad. We handelen door het bosgebied en de Akkerdijkse plassen op zoek naar haar bewoners. Nou, leuk met de Boswachten mee. Elk seizoen andere bewoners. Het leuke is dat er in elk seizoen weer andere vogels te zien zijn. In het voorjaar vind je er broedvogels zoals de grasmus en de watersniep. Ook wijde vogels, als de Grotto en de tureluur voeden hier hun kroost op. In de winter dobberen er duizenden eenden en ganzen op de plassen. Advies en tips van de boswachter: stevige wandelschoenen, verrekijker mee. Controleer jezelf op teken na de wandeling. De wandeling duurt 2,5 uur, de activiteit uh, staat bij de boerderij achter de Exe Plassen. 15 minuten voor, aanwezig, uh, voor aanvang aanwezig zijn. Het navigatieadres is Rijksstraatweg 125 2629 J.E. in Delft. Er staat een duidelijk bord van natuurmonumenten. Daar rij je de landweg op en na 1 kilometer kom je bij de parkeerplaats van de boerderij. Zonder tegenbericht gaat de activiteit altijd door. Oer, mee op wintersafari op de Veluwe, locatie, ramenberg, datum, zaterdag 3 maart, niet leden 7 euro, wel leden 4 euro. Weet jij hoe de wilde dieren aan voedsel komen in de winter en welke dierensporen ze nalaten? De boswachter vertelde dat je tijdens deze spanning toch over de veluwe bij Loenen. Speur jij ook mee? We gaan op zoek naar de grote wilde dieren in het natuurgebied, de Reenberg en Hoevedellen. Wie weet zie je een hert, een wild zwijn, een ree of misschien wel een vos. Of misschien hoor je het krassende geluid van overvliegende raven die op zoek zijn naar nou voedsel. De boswachter weet de beste plekjes. En wie weet heb jij geluk om een van deze dieren in het echt te zien. Hartstikke leuk. Zijn er nog plekken beschikbaar? Ja, vier. Er zijn nog vier plekken beschikbaar voor volgende zaterdag. Koop uh, van tevoren een online kaartje. Het is voor gezinnen met kinderen van 7 en 11 jaar. Uh, kinderen kunnen alleen maar deelnemen onder begeleiding van een ouder of volwassene ik kijkers meenemen, stevige schoenen aan. Honden mogen uh, niet mee. Wintersafari op de Veluwe. Leuk. Natuurtocht verdronken land Zuid-Peverland. De plek Zuidwestelijke Delta. De datum zondag 4 maart. 8 euro voor niet-leden, 5 euro voor welleden. Een uitdagende tocht door geulen over slikken en schorren in een gebied waar je normaal niet mag komen. Het verdronken land van Zuid-Beverland ligt in het zuidoostelijke deel van de Oosterschelde. De geschiedenis van het voormalige getijdenshavertje Rattenkaai vormt het beginpunt van de excursie. Laarzen meenemen, oude kleren meenemen en uh, verrekijken. De, de tocht gaat door geulen en overslikken en schorren. Je moet dus goed te been zijn. Goede conditie is ook belangrijk. Leuk. Voorjaarsschoonmaak grens Maas. Kost niks om mee te doen. Zondag 4 maart op... De Maasvallei. Het is hoog tijd voor een schoonmaak aan de oevers van de grens Maas bij Meers. Boswachter Paul heeft jullie op, heel hard nodig. Aan de randen van de rivier de Maas is een heleboel troep aangespoeld. Veel plastic verpakkingen. Help mee opruimen. Nou, lijkt mij een nobel doel. Ik moet zeggen dat het verbaast mij ook hoor, want... Ik, uh, ik struin veel in de bossen op de Veluwe en alles en zo. En het maakt niet uit hoe ver je ook wegloopt van de bewoonde wereld en hoe verlaten het ook al is. Dan kom je helemaal niemand meer tegen. Op een gegeven moment loop je echt verlaten ergens achteren in een bosje te struinen helemaal. Er ligt altijd rotzooi en ik snapte het dus niet. Hè? Ik wil niet te veel mopperen in deze podcast... maar dat zijn dus van die dingen die ik niet snap... Hè? dat je daar aan het wandelen bent... en dan waarschijnlijk... van de natuur... want anders kom je daar niet... en dat er dan iets in je zit... dat je toch dat blikje... of dat, dat plastic cellafaantje... van, van de chips of koek... of van, hè, een reep of zo... dat je dat gewoon van je af flikkert. kan ik echt met de kop niet bij. En ook... Van die mountainbike routes die bestrooid liggen met allerlei uh, lege verpakking van jelletjes en dinges en zo. Dan denk ik bij mij eigen van, ja, waar, waar ben je dan met je hoofd om als je, als je zoiets doet? Ik weet niet, het zal aan mij liggen, ik begrijp het niet echt. Ben de boswachter mee op stap. Uh, de Veluwe Zoon, lekker. Nationaal Park Veluwe Zoon. Zondag 4 maart, 8 euro voor uh, niet-leden, 5 euro voor wel-leden. Ga samen met de boswachter op pad en laat je verrassen door de prachtige wintersfeer van het Nationaal Park Veluwezoom. De boswachter kent het gebied op zijn duimpje. Er staat uh, natuurlijk de kans altijd dat je in oog in oog komt te staan met herten, zwijnen of paarden of hooglanders. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Fotocamera mee zou ik zeggen. Hè? Uh, prachtig uitzicht op uh, Herikhuizenveld en de IJsseldal bij goed weer natuurlijk. Koop van tevoren een kaartje. Honden mogen niet mee. Voor volwassenen, kinderen vanaf acht jaar. Verrekijker. Het is geen verjaardagsfeestje. Ze mogen wel mee, maar het is niet bedoeld als partijtje. Hartstikke leuk, toch? ook weer van allerlei leuke dingen in volgend weekend. Aankomend weekend ligt er me net aan wanneer je deze podcast hoort. Op zoek naar roofvogels in de Oostvadersplassen. Voor de echte vogelliefhebber hebben wij een nieuwe wandeling uitgezet. De Vliegende Vijf. Samen met de gids ga je op zoek naar jagende en rustende roofvogels, sperwen en torenvalk. Waar mogelijk zie je ook een van de schaarste soorten zoals de Havik... ...de blauwe kiekendief, de slechtvalk... ...of misschien zelfs wel een zeearend. Wauw, dat zou het zijn als je die zou zien. Het was wel een droom eigenlijk om dat zoiets te zien. Wel gaaf. Deze wandeling gaat uh, maandelijks georganiseerd worden. In ieder geval uh, komend weekend uh, sowieso dus al. En... Uh, ja, dat lijkt me gewoon een visarend in de zomer of zo. Een klapekster die overwintert. Uh, er zijn verschillende vogelhutten in de Oostvadersplassen en de Oostvadersveld. Uh, en vanuit daaruit kun je deze vogels uh, bekijken. Dat gaat op uh, zaterdag 3 maart. En het begint om 11 uur. En uh, de prijs is 11,50 euro. De leeftijd is vanaf 12 jaar. Kijk even op de site voor meer informatie. En, um, ja, ik zou zeggen goede kleding, goede schoenen, verrekijkers, fotocamera. Trek geen, uh, trek geen opvallende kleding aan, maar dat lijkt me logisch. Gebruik geen parfum. Lijkt me ook logisch. En uh, je kan een verrekijker meenemen. Je kan er ook één huren. En het startpunt uh, hiervan is buitencentrum Oostvaardersplassen Kitsweg 1 in Lelystad. Voor meer informatie ga even naar www.staatsbosbeheer.nl activiteiten. Winterwandeling over de Sallandse Heuvelrug. Kom voor een echte koude neuswandeling naar buitencentrum Sallandse Heuvelrug. Nou, dat gaat nu wel lukken, hè? De gids van Staatsbosbeheer neemt je mee door bossen en over de uitgestrekte heide. Geniet van de rust in de winter en de wind door je haren en de kou op je gezicht. Een prachtige wandeling voor het hele gezin. Leuk. Het gebied is Salland... De datum is zaterdag 3 maart. De prijs is 4 euro. De route is 5 kilometer. Nou, de gebruikelijke dingen: goede kleding, stevige schoenen. Geen honden. Klinkt leuk toch? Vogel praat met de boswachter van Lauwersmeer. Vogelpraat in activiteitencentrum Lauwersmeer. De boswachter van het staatsbosbeheer vertelt je op zijn spreekuur alles over de vogels die op dit moment in dat natuurgebied verblijven. Het Lauwersmeersgebied is een van de belangrijkste vogelgebieden in West-Europa. In dit afwisselende landschap van water, eilandjes en ruige glaslanden, eten, broeden en rusten ruim honderden vogelsoorten. Heb je vragen? De boswachten voor jong en oud. Zondag 4 maart, half 2. Vanaf 4 jaar. Gratis-entree. Aanmelden niet nodig. Toegankelijk voor minder validen. Honden mogen mee, mits aangeleid. Meer informatie. Kijk even op de website van www.staatsbosbeheer.nl www www.staatsbosbeheer.nl Activiteiten Heel leuk. En uh, de activiteit van Vogelpraat met de Boswachter is... Uh, het startpunt daarvoor is activiteitencentrum De Bosschuur. En dat is op De Rug 1 Lauwens Oog. Nou... Vind ik heel erg leuk. Nou, dit was de activiteitenkalender in een iets andere vorm. Misschien ga ik het nog wel heel anders doen. Misschien gooi ik het wel naar het einde van de podcast. Omdat mensen dit misschien het minder interessante deel vinden. Of uh, uh, nou, zijn er mensen die zeggen van, nou ik heb eigenlijk liever dat je dit er helemaal uitlaat. Uh, ja, ik hoop natuurlijk ook van uh, natuurmonumenten zelf of staatsbosbeheer uh, te horen of, uh, of ze dit leuk vinden en of dit überhaupt mag. Of ik dit mag doen natuurlijk. Het uh, kan best wezen dat ze zeggen van uh, be bemoei je niet met onze zaken. Maar dat lijkt me sterk. Ik denk op zich dat ze hier wel positief tegenover staan. Uh, een beetje extra reclame kan nooit weg. Ik hoop, uh, ik hoop van ze te horen, maar um, dit waren de activiteiten en dan gaan we nu even een muziekje draaien en daarna gaan we door met iets nieuws. ...dat ik gewoon willekeurig wat dingen ga vertellen over dieren. Uh, dat kan iedere week echt iets totaal anders zijn. En uh, ja, het is maar net uh, ook waar uh, eventueel vraag naar is. Als mensen bepaalde vragen over iets hebben... ...dan wil ik daar achteraan gaan en op zoek gaan naar antwoorden voor ze... in zoverre ik dat kan vinden. Uh, en als er geen vragen komen of zo, dan kies ik zelf iets uit uh, om over te, te praten... En uh, deze week uh, praat ik over zoogdieren en uh, ook over lichaamsbouw en, uh, van zoogdieren. En uh, dan uh, concentreer ik me even op, uh, voornamelijk op landdieren. Dus, uh, en, uh, hoewel landdieren, zoogdieren, reptielen en amfibieën er uh, toch verschillend uit kunnen zien... ...vertonen ze wat uh, de bouw van het skelet betreft altijd hetzelfde grondplan... Of het nu om een kikker of een bunzing gaat, ze hebben zich in de loop van de jaren, miljoenen jaren, hè, dus uit dezelfde voorouders ooit ontwikkeld. En zijn dus variaties op eenzelfde thema. Het grondprincipe is te zien aan bijvoorbeeld het konijnenskelet. En um, ja, je hebt natuurlijk bij de reptielen dat slangen en hazelwormen geen ledemaat hebben. Dat, uh, hè, dat is duidelijk. Uh, maar het... De basis gaat terug naar een grondplan. En bij alle vierpotige dieren zijn de voorpoten te vergelijken met de armen van de mensen en de achterpoten met onze benen. Beetje grof gezegd, maar er wel, zit wel iets van waarheid in. Uh, de overeenkomsten in de benen van de voorpoten bij allerlei dieren um, zijn van uiteenlopende vorm en grootte. Um, Landdieren hebben vaak overeenkomstige skeletten, Hetzij zij het natuurlijk voor type dieren met aanpassingen en specifiek voor benodigdheden. Um, het bouwplan van een spierenstelsel, een spijsverteringsstelsel en aandeelhalingstelsel is in principe voor grote delen gelijk. Um, Zoogdieren over het algemeen bezitten echter wel een hogere, ontwikkelde en doeltreffende bloedsomloop. Zeker eh, ten opzichte van eh, mensen, reptielen en amfibieën. Beenderen in normale voorpoten, bijvoorbeeld van een das. De beenderen in de voorpoten van een das zijn kenmerkend voor vele landdieren. Het is een groot schouderblad. Een enkel opperarmbeen en een ellepijp spaakbeen. Kleine beenderen vormen de pols. en de vijf tenen bestaan ieders uit vijf beentjes. en aan de laatste zit een uh, hoornachtig klauwtje. Vraag ik me af, is dat hetzelfde als het wolfsklauwtje bij honden? Maar dat weet ik dus niet. Uh, heb je dan een gravendier zoals een mol. die heeft natuurlijk krachtige spieren nodig. En die zitten dan aan de uitstekers van beenderen vast. En voor een betere hefboomwerking zijn de relatieve afmetingen van beenderen aangepast. Het opperarmbeen is bij de mol bijvoorbeeld reusachtig ten opzichte van de rest. En zijn voorvoet lijkt op een hand, maar is veel minder buigzaam. Kijk je dan bijvoorbeeld even naar iets heel anders, een hagedis... Het heeft eigenlijk uh, dezelfde, uh, de voorpoten heeft eigenlijk dezelfde bouw als die van bijvoorbeeld de das. Maar hij is dan zijwaarts gespreid. En, uh, dus daar zit dan toch wel weer verschil in. Salamanders hebben ongeveer dezelfde houding als bijvoorbeeld hagedissen. Uh, alleen bij een salamander zijn de beenderen veel lichter. Omdat ze meer tijd in water doorbrengen. Kijk je dan nog weer bij een ander dier, dan uh, kijk je bijvoorbeeld bij de vleermuis. Bij de voorste ledematen van een vleermuis zijn de vier vingers enorm verlengd en hier tussen zit dan die vlieghuid uh, gespannen. De duim is niet met de vlieghuid verbonden en heeft een grote nagel waaraan de vleermuis zich uh, zelf kan hangen in een uh, Stang of boom, waarmee die zich ook langs een wand zou kunnen uh, voortbewegen. En uh, kijken we dan naar andere, uh, bijvoorbeeld beenderen en skelet, uh, skeletachtige uh, delen van dieren. Kijk bijvoorbeeld naar, naar de nek. Eén um, ding hebben ze gelijk: alle zoogdieren hebben zeven halswervels. Of ze nou een lang of een korte nek hebben. Of het nou een Gems, een edelhet, een Veldmuis, een Zeehond. <coughs> uh, alles over die hebben uh, zeven halswervels. Als je zegt van dat is helemaal niet zo. Reageer in de tweet die bij deze dingen hoor, bij deze podcast en dan... Ja, dan heb ik het verkeerd, maar ik dacht dat ik het goed had. Ik weet het niet zeker gewoon, Maar dat heb ik ooit geleerd. Dan heb je nog staarten natuurlijk. Veel zoogdieren, en vooral knagen- en roofdieren, hebben een mooie lange staart. En uh, die gebruiken ze natuurlijk heel erg bij het lopen, klimmen en springen en zwemmen. En het is een stuur- en evenwichtsorgaan. En uh, bij de meeste zit die zo rond de 6 à 8 wervels. En uh, ik weet eigenlijk niet hoe het zit. Bij de, met de staart bij, bij andere zoogdieren, maar ik heb mij jarenlang bezighouden met uh, kinologie, met honden dus. En um, ik vond het nooit goed dat honden gekopieerd werden, omdat voor de honden is de staart niet iets van een uiterlijk iets wat bij een bepaald type ras wordt, maar de staart is een communicatiemiddel. En je neemt bij de hond als je hem coupeert. Als je de staat eraf haakt als puppy zijn, Neem je een heel belangrijk communicatiemiddel weg. Dus uh, mensen deden het vaak omdat ze het mooier vinden. Ja ik begrijp het niet. Maar het zal wel. Uh, maar je neemt. Uh, je ont ontneemt de hond een manier van communiceren. Je hebt ook trouwens niet zichtbare staten. Uh, waar de beenderen uh, toch wel... Uh, ...gezeten hebben, of zitten misschien zelfs nog kikkers en paarden. Um, het is, uh, dat is helemaal vergroeid. En dat, dat, dat zit er nog, die benen in het bekken, dat zit er nog in. Dus... heeft ook de, de, de, de skeletbouw of het lichaamsbouw in het algemeen ook te maken met het, het soort dier en het gedrag wat zo'n dier natuurlijk vertoont het normale gedrag van een dier is gekoppeld aan zijn lichaamsbouw, sommige dieren hebben een speciale lichaamsbouw ontwikkeld die compleet is aangepast op hun levenswijze mollen hebben een gravend leven en um, ze, ze kunnen uitstekend uh, graven maar uh, klimmen doen ze knap beroerd en zwemmen zijn ze ook niet echt geweldig in als ze het überhaupt al doen eekhoorns daarentegen kunnen gigantisch goed klimmen maar uh, zwemmen daar zijn ze echt heel slecht in dus hun hele skelet is toegeeigend op klimmen snel rennende dieren zoals herten ...kunnen niet echt goed in bomen klimmen. Dat zal je niet verbazen. Um, ze kunnen uh, gewoon uh, niet hun voorpoten gebruiken... ...op een manier dat een eekhoorn ze wel kan gebruiken. Best wel logisch. Sommige dieren zijn echt van alle markten thuis. Die hebben gewoon niet echt een gespecialiseerde lichaambouw. Uh, Ratten kunnen alles. Kunnen graven, kunnen zwemmen, kunnen klimmen... <coughs> ik weet niet of ze in één ding echt heel erg super goed zijn maar uh, en het heeft natuurlijk ook heel vaak te maken met uh, met hun poten zeg maar bijvoorbeeld een beverrat die brengt zoveel tijd in het water door dus die heeft zwemvliezen tussen zijn poten uh, nou de kineloog in mij wil dan gelijk ook weer een praatje houden en die zegt van bepaalde honden hebben ook zwemvliezen uh, tweet even hieronder als je dit leest uh, in Twitter, als je dit hoort in Twitter moet ik zeggen, en je weet welke hondenrassen zwemvliezen tussen hun tenen hebben, tweet het even. Ga ik eens even kijken wie, wie het weet. Uitdaging. Sommige dieren hebben natuurlijk uh, gewoon goede benen om mee te, om mee te rennen, hè. Ik bedoel hoefdieren, uh, zoals herten en reeën en zo. Die moeten goed kunnen rennen. Ze moeten ook kunnen springen om aan belagers te ontkomen. Uh, ze hebben vaak hele sterke maar lichte voeten. Vaak met uh, maar één of twee tenen. Uh, maar ze kunnen er verder dan ook vrij weinig mee. En uh, vaak kan het onderbeen dus ook maar op één manier gebogen worden en niet gedraaid worden. Dan kun je nog dieren hebben met klauwen. Uh, een waterrat heeft bijvoorbeeld klauwen. En uh, hij kan die klauwen ook gebruiken als kammetje om ze door zijn vacht, eigen vacht heen te halen. Dat is wel grappig om te zien. En uh, zoogdieren die sowieso uh, heel veel in het water zitten, poetsen hun vacht heel vaak. Um, want uh, als zo'n vacht namelijk vol met, uh, met, met klitten of troep zit, dan beschermt hij minder tegen de kou namelijk. Nou, dit was het uh, deeltje van wat ik uh, over zoogdieren uh, nou heb gedaan. En uh, dit wil ik eigenlijk uh, in, de, in de podcast houden. Ik hoop dat jullie het hartstikke leuk vinden, uh, deze manier van podcasten. Voor meer informatie, suggesties, opmerkingen, noem maar op, uh, kun je naar Twitter gaan, waar je dit misschien ook wel gevonden hebt, dat, uh, dat weet ik niet. Uh, www.twitter.fckw.twitter.com/natuurkast www www.twitter.com schuine streepje natuurkast of je gaat naar www.soundcloud.com/natuurkast www.soundcloud.com schuine streepje natuurkast je kunt je op- of aanmerkingen kunt u altijd kwijt natuurlijk bij eh, natuurkast apenstaartje gmail.com uh, Je kan er mailtjes heen sturen. Eén keer in de week maak ik de mailbox open en dan lees ik het. Ook de beledigingen en allerlei andere onprettige berichtjes. Die heb ik trouwens, uh, daar heb ik er twee van mogen ontvangen die dit totaal belachelijk vonden en uh, nou, ja, wat dan ook. Ik ga daar ook verder dus geen woorden aan vuil maken. Dat mag. Uh, we leven in een vrij land. Iedereen mag zeggen wat hij wil. Uh, dus je kunt uh, op of aanmerkingen of ideetjes of tips of alle andere dingen die je kwijt wil. Of zeggen van stop hiermee, alsjeblieft, niet meer. Kun je kwijt bij natuurkastapenstaartje nou, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren. Ik wens jullie, in zover er nog wat van over is, een fijn weekend en anders een fijne week. En dan tot volgend weekend. Groetjes, doei! is dus de muziekkeuze www.alora radio. Dat was uh, Nature of Natuurcast van uh, Jacco. Hallo, Jacco. Hallo. Hallo. Zou je even wat beter... Ja? Bent u er nog? Ja, ik hoor jou. Ja, ik hoor jou ook. Ik, ik moest hem even op speaker uh, zetten. Oké, oké. Ja, we doen het even via... Oh, het schijnt trouwens ook dat je... WhatsApp op, de, uh, op, de, op de, uh, de computer kan doen. Hè? De mensen laten zo schrijven. Ik weet, ik weet dat het kan, want ik heb het bij een collega gezien. Okay. Ik heb zelf nog niet even gekeken hoe dat precies gaat dan. Nee, ik weet het ook niet. Uh, sure. <laughs> maar, maar je kan dus uh, uh, uh, appjes die op, een, uh, op je telefoon draaien, al is dat een Android-telefoon. En dan ja. kun je die appjes ook in een bepaalde, op een bepaalde manier op je Windows per se draaien. Oké. Okay. Ja, dat is wel mooi, ja. Maar ja, ja hebt is leuk. Software je ja. die ween. ja, Je hebt het leuk gedaan uh, met die of uh, natuurkast. Ik zeg steeds naturecast. Ja. Dus, natuurkast, uh, ja, in het Nederlands. Ja. Kijk, ja, uh, uh, blijf zoeken natuurlijk. Beetje hè, van hoe, hoe doe ik het en, en, wat, en wat ga ik dan doen, zeg maar. Uh, ja, uh, het mooiste is als mensen gaan reageren en dus zelf, aangeven, zelf gaan aangeven: van nou, ik vind dit onderdeel vind ik leuk en dat onderdeel vind ik leuk en dan mag je het uh, wel weglaten, dan, uh, dan kan dat ook. Ja, de, achteraf bleek dat de, de, de, de kalender van de twee organisaties toch iets te lang duurde, zeg maar. Oké. Okay, maar ja. uh, dat deel duurt wel heel lang en ik kan me voorstellen dat mensen op dat punt... Ja, of je uh, moet het in delen doen, dat je zeg maar zegt van, joh, ik doe even één minuutje agenda en dan de, na het volgende liedje doen we de tweede. Dat de mensen even, even lucht kunnen ja, halen, zeg maar. Ja, ja. Nou, dat is inderdaad ja. ook een, uh, een hele goede optie, ja. Dat, uh, misschien uh, kan ik het ook op die manier doen. En maar maar dat is dus gewoon, uh, uh, ja. Maar wat doe jij? Knippen en plakken? Of neem jij het gelijk uh, rechtstreeks op, uh, zeg maar? Dat je het live opneemt? Ik, um, ik, ik, maak, ik maak hem als, als volgt. Uh, want de vorige keer had ik heel veel problemen met de microfoon. Mm. Uh, en ik maak, maak hem nu als volgt. Ik zet het uh, memo het stemrecorder appje van de telefoon zet ik aan ja. en uh, dan, dan, dan leg ik de telefoon gewoon hier op tafel bij de pc mm. en dan kan ik gewoon naar de, op het scherm naar de kalender kijken zeg maar en mm. gewoon vrij praten, dus geen echte microfoon meer aangesloten maar gewoon de telefoon neemt het rechtstreeks op okay, en dat joh. doe ik in stukjes, dus ik, ik neem een stukje op en dan sluit ik het af en dan bewaar ik het en dan, dan ga ik naar een volgend onderwerp en dan als ik al wat gepraat dan opgenomen heb, zeg maar. Mm. Dan ga ik op zoek naar uh, rechtenvrije muziek. En ik heb nu een vaste intro, dat uh, natuurgeluid. Okay. Dat, uh, wat iedereen kan maken bij Nature Sounds for Me. Dat is een website daar kun je zelf natuurmuziek maken. Gratis okay. en van ik. Mm. En downloaden. En uh, dat is dus vaste intro. En dan ga ik op zoek naar muziek. En dan uh, open ik uh, Virtual DJ. En daar zet ik alles dan, daar zet ik alles in zeg maar. En dan start ik het gewoon, dan uh, druk ik op opnemen en dan, nou, dan, dan, speel ik gewoon als nummers één, één voor één alles af zeg maar. Nou, cool. het en dan uiteindelijk uh, als alles afgespeeld is, dan, dan hebben we wel. Ja, mooi man. Ja, ja, ja, ja. Techniek staat voor niks. Hoi. Ja, Wij dat ik heb een voorstel. Ja. Zullen we cowboytjes spelen? Mm, wil ik Indiaatje zijn, kan dat? Ja hoor, dat mag. Dan ben jij Winnetou en ik ben uh, Buffalo Bill ofzo, weet ik het. Hoe heet die maat van, uh, van Winnetou ook alweer? Ja, je mag ook gewoon John zijn. Ja, maar Winnetou had toch een vriendje, een cowboy, waarmee die het deed? Dat weet, dat weet ik al niet meer. Want ik weet al, ja? Ik wou anders wat Shurs en Shimmy spelen, maar dat zal waarschijnlijk wel niet mag. Ja, maar dan moet ik me zwart maken, dat mag niet. Dan dat is discriminatie, nee. hè, zeggen ze dan. Maar Shimmy was echt zwart, dus? Ja. Was het nou Shores? Nee. Shimmy ja, was zwart, Jimmy was zwart. Jimmy was zwart hè? en George was blond. Ja. Uh, we uh, hebben uh, vroeger een stripboek gehad, we hadden er maar één van. Dat was nog de oude Shurs en Shimmy. Dat was, okay. George, die had dan zeg maar uh, zo'n. Ja, het is een beetje een beetlekapsel, zo'n blonde beetle kapsel zeg maar. En Jimmy, dat was echt een karakteristiek. Hè? Een echt, uh, dat zou nu dus echt helemaal niet meer kunnen. En hij praat ook gebrekkig. Dat hebben ze in de jaren 60 of 70, hebben ze, ze een moderne uiterlijk gegeven. Dus Jimmy is gewoon een, een donkere jongen, zeg maar. En hij ziet er dus normaal gekleed uit. Hij praat ook niet meer gebrekkig. Hij praat ook gewoon normaal. En, ja, en, okay. en, en Simi dus. Oh. En Sjors uh, ja, gewoon uh, ziet er dan ook wat een stuk moderner uit. Dan geloof ik dat Sjors en Simi uit de jaren dertig komen of zoiets. Uh, dat dat ooit begonnen is. Maar wat een ophef over, over de jongen, over carbootjes spelen. Ik heb het vroeger ook gedaan. En uh, de ene keer was ik carbo, ah. de andere keer was ik Indiaantje. En dan denk ik, ja, jongens, je bedoel oorlogjes spelen, ja, schiet je ook ja, mekaar dood. Ja, dood, uh, ja toch? Ja rare eraf in, het is uh, en het zijn altijd dezelfde, het is maar een hele kleine minderheid ja dat klopt God, ja. Hebben, ja, gemaakt, ja, het he? zijn 200 en, man en dat hun het eisen uh, dat, dat hun het eisen of dat hun daar een mening over hebben dat mag, want we leven Tuurlijk. in een vrij land dus als jij dat racistisch vindt, mag jij dat racistisch Tuurlijk vinden. Tuurlijk mag dat Zeker, Alleen, vervolgens kun je niet een ander opleggen wat hij wel of niet moet doen. Ja, maar wat, weet je, wat ik nou niet snap, dan gaat die Tivoli, die, heet, die, die, die Vredeburg, die, uh, die theater dan heet, die gaan zich nog aanhouden ook. Dus heb je zo'n kleine minderheid, want de meeste uh, Surinamse of uh, donkere mensen maken zich daar niet druk om. Of, of uh, maar ja, Indianen, weet ik niet of die in Nederland wonen, ik denk heel weinig. Ik denk dat die die ook zoiets hebben van, joh, het zijn kinderen, weet je. En eh, ja, en, en ik heb zoiets van, als je, dan mag je ook geen oorlogje spelen. Want dan schiet je ook een Duitser, dood of een jaar vroeger speelden we ook oorlog, hoor. Ik was vroeger gek op, eh, op dat soort spelletjes, weet je. Dus ik bedoel, ja, daar ben je kind voor. En een oorlogje is, wordt al even lang gespeeld dat kinderen deden in het. Twee, driehonderd jaar geleden ook. Dus het hoort er gewoon bij. Kijk, dat het nou, nou een beetje ongelukkig samen. Uh, ja, met Cabo's-Indiaantje. er waren ook Cabo-series. waar ze juist samen met. met uh, Indianen, zeg maar, boeven gingen vangen. Of dat. Uh, kijk, natuurlijk natuurlijk waren er ook wel films bij. dat de Indianen de boeven waren. en de Blanken dan weer niet. Oké, okay, daar kan je dan van zeggen, dat is niet goed, weet je. Dat kan ik me dan nog wel be begrijpen. Eh, maar, ik bedoel, jongens, waar ze zo'n ophef over maken. Het zijn dingen van lang geleden. En, en daar kun je wel druk maken over de christenvervolging 2000 jaar geleden door de Romeinen. kun je ook wel jaren druk maken. Maar kun je overal wel druk over maken. Mensen kijken eens vooruit Kijken eens naar de toekomst. Eh, ik bedoel. Kijk... Nou, toevallig, zeg maar, uh, dit, dit is ook niet, niet eens voorbehouden aan, uh, aan, aan, aan Nederland. Zeg maar dit, dit soort dingen gebeuren overal. En toevallig. Van de week was er ergens een, uh, de, ik las een artikel, en dat zoiets iets dergelijks was in Australië, was, uh, was voorgevallen op tv, waarin zo'n zo social justice warrior, zo'n zo zo linkmietje die had, had gezegd van, ja, we moeten Australië teruggeven aan de aboriginals. We hebben het eigenlijk van ze gehaald. Nou, oké, okay. dus we hebben het van ze gehaald. dat is waar. Daar kun je, je langer brein over discussiëren, maar in principe is dat waar. Uh, maar we moeten het aan ze teruggeven. Toen zei die andere van... Ja, is goed. Uh, Oké, okay, dan doen we dat. Maar dan geven we het aan ze terug... zoals we het gekregen hebben. Dus dan breken we Sydney en Melbourne... breken we het dan op de grond toe af. Alle ziekenhuizen, scholen... Uh, alle werkvoorzieningen breken. We breken alles af. We flikkeren de brokstukken op de ei. En, we, en uh, dan geven we het weer exact zo terug... als wat het was. Want uh, we hebben hier van alles opgebouwd... Ehm... Um, maar nou ja, als ze ons dan niet willen, zeg maar, hè, als ze, als ze dat, dat moet dan terug, dat is prima. Maar dan geven we het ook in originele staat, geven we het weer terug. Dat ja, is het antwoord ja. dus van, van die, uh, van linkse mipje zo. Want ja, nee, maar ik begrijp me niet, dat is niet de bedoeling. Ja, ja cool, oh, wacht ja. eens even. Dat vind ik ook als mensen hier bijvoorbeeld, ik heb het even niet... <coughs> Neem nou bijvoorbeeld iemand die komt hier in Nederland uh, uit het buitenland. Die komt hier als. Uh, ja, vroeger had je dan. Uh, noemen ze dat. Uh, gastarbeiders dan. Die zouden tijdelijk hier uh, blijven werken. En op een gegeven moment zaten ze hier al zo lang. Dat ze zich een beetje gezetteld hadden. Dus op een gegeven moment kreeg je ze gezinshereniging. Maar het gaat me even om. om... De mensen nu dan, hè? Die, kijk, uh, oh, <coughs> natuurlijk, die gastarbeiders hebben ook ons land helpen, opbouwen, laten we eerlijk zijn. Je hebt en smeren moeten werken. Ja, zeker weten. En uh, slechte huisvesting, dat ook. Dat is allemaal ja, dat is waar. Ja. Maar er zijn ook gasten, en ik zeg niet dat ze het allemaal doen, maar er zijn uh, bijvoorbeeld mensen die komen uit buiten. Want die komen hier vestigen, die leven van een uitkering. En uh, nou ja, goed, uh, daar hebben ze nog kritiek ook, dit en dat. Nou, dan zeg ik dan oké. Okay. Uh, of ze zeggen, ik wil terug. Ik zeg oké, okay, maar betaal dan ook al die uitkeringen terug die je in al de afgelopen jaren geprofiteerd hebt. Kijk, kom je hier om, uh, je, om te werken? En uh, kijk, natuurlijk mag, mag je, je eigen cultuur hebben, moet je zelf weten, dus zonder privé. Maar als je hier komt uh, wonen en werken, en het geldt niet alleen voor Nederland, maar overal in de wereld, waar jij je als gast binnenhuppelt... Heb je ook gewoon, gewoon aan te passen. Je hebt gewoon te werken voor je centen. Punt. En werk jij niet? Ja, sorry, voor jou is hier geen plek. Ik bedoel, net als in Amerika en Canada. Je moet geld genoeg hebben om rond te komen. Of je moet iemand in het land hebben wonen die jou financieel kan ondersteunen als het niet gaat. Je moet een baan vinden. Je moet een huis hebben. En als je je daaraan voldoet, dan ben je van harte welkom daar zo. Dat moeten ze hier ook gewoon ja, aan denk, doen. Denk, Simpel. Ik denk toevallig uh, was van de week, uh, uh, want het was zoveel jaar geleden, dat een hele grote groep Nederlanders naar Canada ging en gingen ze die mensen die nu allemaal uh, vrijwel allemaal in een thuis zitten qua uh, leeftijd ook, zeg maar, die gingen ze dus opzoeken van nou, hoe dat was om in die tijd van Nederland net naar de oorlog te verhuizen naar, uh, naar Canada toe. Ja, daar zaten echt verschrikkelijke verhalen tussen hoor. Van, van mensen die gewoon echt uh, daar in verschrikkelijke omstandigheden geleefd en gewerkt. Die ook gewoon uit werden gebouwd als slaven, weet je ja, wel. Ja, ja maar in de zin dat hier dan wegging. En dat ja, dan in die, die, werden goed, die werden net zo goed uitgebouwd. Ja, die moesten gewoon echt dag en dag ja. werken, vrije dagen zijn. Ja, ja, maar die werden net zo goed uitgebouwd als de zwarte mensen. En die hebben ja. dan uiteindelijk hebben ze, zijn ze in staat geweest om. Uh, om sommigen om wat op te bouwen, maar sommigen zijn ook echt helemaal er allemaal onder door gegaan, zeg maar. Ja, die heb je ook. Maar ik ga afsluiten. Het is een heel ja. leuk liedje en dat heet, uh, die heb ik zelf gemaakt en, en dat is alweer een tijd geleden hoor. Ik weet niet eens met welk jaar dat was. Uh, wacht, dat staat er nog bij ook. Uh, het is uh, 24 maart opge opgenomen, 24 maart 2014. En dat heeft Buffalo Chief, daar komt hij. Doei doei. En waarom hoor ik niks? Oh ja, omdat mijn schuifje die staat dicht, wacht daarvoor. moet ik even mijn. Ja, daar zit een virtueerde schuifje ook nog eens een keer. Ja, daar komt hij. Ja, je zal maar op straat lopen. En eh, uh, nou. Hoee. Ja. Hoee. Nu wel weer. Leuk, hè? je nog. Ja, oké, okay, mensen, dit was het dan weer. Dat was uh, Allouwe Radio uh, voor zondag 25 februari 2018. Het is bijna 10 uur, nog één minuutje. Met daar nog één liedje. Hey, Void 17. Ska, ska, ska, ska muziek. Oké, okay, daar komt-ie. Tot volgende week en bedankt, Jaco. Tot volgende week zondag. Zonder reclame en zonder flauwekul. Dit is Aloha Radio.